Lot Lewin met het NOS Journaal. In Siberië is er gestort en in brand gevlogen. Alle 18 inzittenden zijn omgekomen. De helikopter vervoerde medewerkers van een dochteronderneming van de oliemaatschappij Rosneft. Die waren op weg naar hun werk boven de Poolcirkel in een van de grootste olievelden van Rusland. Direct na het opstijgen vloog het toestel tegen een andere helikopter. Die kon veilig landen. Op de A58 tussen Tilburg en Breda zijn bij Bavel drie auto's op elkaar gebotst. Een van de inzittenden is om het leven gekomen. Over gewonden is niets bekend. De weg is dicht vanaf knooppunt De Baars. Verkeer dat is ingesloten tussen de afrit en het plaats van het ongeval wordt door de politie weggeleid. Experts van de VN waarschuwen dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma niet heeft stilgelegd.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 Vorige week vrijdag begon Rijkswaterstaat aan groot onderhoud tussen de knooppunten Grijsoord en Waterberg. Over acht kilometer werden het asveld vervangen en de vangrail hersteld. Door de afsluiting moest het verkeer flink omrijden. Het weer, eerst in het noorden nog wat bewolking, later overal zon. Het wordt 27 graden aan de kust tot 32 graden in Limburg. Morgen iets minder warm, maar na het weekende wordt het weer ruim boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de Muziek Boulevard. Walking in a Friday combo on a hippie trailhead full of zombies.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 Highest floor of the Bowery And I was high enough Some De ene eruit, de andere erin. Is het hier, ik het nu doet ie. Ja. Uh, nee, nee, we nu hebben ook niks op zijn. De... We zijn ja. nu in beeld. In beeld, ja, ja wel geluid. Okay, dankjewel. <laughs> okay, ik kan uh, de tune aanzetten. Beginnen. Ja, ik heb de tune aangezet. Ik hoor nog niks. Ik hoor nog steeds niks. Nu hoor ik helemaal niks meer. Nu hoor ik mezelf weer, maar geen tune. Oh nee, die moest ik niet hebben. Nou, oh jeetje. Het is, uh, is zo'n uh, dik voor elkaar uh, uitzending. Komt ie! We gaan beginnen! Naar Zierfem Lunch. Het lunchprogramma van Zierfem Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hé, hey, ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoop, ik hoop dat het nu gelukt is. Zijn we te horen? Steek uw hand op thuis als u ons hoort. Ha, ik zie hier op het terras alle handen omhoog gaan. Dus we zijn in de lucht. Hartelijk welkom bij het programma Zandvoort Lunch. En uh, ja, deze tune heeft u natuurlijk al een hele poos niet meer gehoord. En dat komt omdat we feitelijk uh, de zomervakantie... Oeps, daar gaat mijn uh, geluid helemaal omhoog. Omdat we feitelijk natuurlijk zomervakantie hebben. Maar voor vandaag maken Beb en ik, Beb Swerus... U weet wel, de sidekick van de dinsdag. dinsdag sidekick, jawel. Ja, en uh, zij maakt samen met mij, Dolly Tempierik... de sidekick van de donderdag, graag een uitzondering. En waarom? Er is vandaag een locatieuitzending op het strand bij Strandtent 12 aan zee. Want daar wordt vandaag de dag aan zee gevierd. En die wordt gevierd uh, met allerlei organisaties die van alles met zee te maken hebben. En onder andere, en daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op dat het hem weer gelukt is. De prachtige ouderwetse, uh, in, in, in, geheel in ouderwetse stijl opgebouwde strandtent van Michiel Drommel. En uh, die staat daar compleet met attributen uit die tijd. Dus kom langs om eens te kijken. U kunt natuurlijk ook langskomen om even naar ons te kijken. Hoe dat nou gaat zo uh, bij zo'n radio aan de slag te zijn. Soms wat paniek, soms hectisch. Maar nu is de rust weergekeerd. We hebben voor u meegenomen. Uh, de weerberichten. Het nieuws. Het regionale nieuws wel te verstaan. En twee zeer bijzondere Zandvoortse gasten. Twee dames. Eén dame die bekend is vanuit het theater. En zij komt wat vertellen over haar nieuwe theatershow. En een andere dame die iets heel ja. prachtigs gaat doen um, een dame die, voor die, die een goed wij, doel. Die wij sinds een paar weken een held mogen noemen. Absoluut. Eén van de helden die volgende week om deze tijd... Uh, de zee induiken. Maar daarover daar gaan gaat ze we, zelf vertellen. Daar gaan we straks veel meer over vertellen. We hebben ook een stukje cabaret meegenomen. En uh, natuurlijk wat artiesten in het licht die vandaag jarig zijn. En uh, we gaan eerst maar eens even naar een stukje muziek luisteren. Vind je ook niet, Beb? We gaan gezellig even naar muziek luisteren. Wat heb ik voor u meegenomen? Laten we luisteren naar uh, Joe Jackson met Real Men. En laten we hopen dat die vandaag aanwezig zijn op het strand. Zeg je? Ja, het het. Heb ik had het al gezegd? Ja. De dag aan zeeven. Ja, weet ik. Wat werd er gezegd dan? Ach, ja. dat okay. Ja, ik het sexes and there'll be no people Hoe je het met eigenlijk is het Go tijd voor de dieren Jij, ja, jij, ja, ja. en zoals u, uh, we gaan, uh, we gaan aan de, naar de, de drie in één. En u heeft u heeft er vast zo'n vervelend praten dit met zo'n terugslag. Uh, u heeft er vast zeker herkend. Roberta vlek met uh, Where Is The Love, Killing Me Softly With His Song, and the First Time Ever I Saw Your Face. Dan kijk ik nu uh, even naar naar Beb. Ja, en die kijkt naar haar A4. Want die vertrouwt de techniek helemaal niet. Die heeft het gewoon uitgeprint. Dat heb je heel goed gedaan, Beb. We gaan nu naar het regionale nieuws. Is gepresenteerd door Beb Sweeres. Nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Op donderdagavond zijn drie bejaarde dames het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Het gaat om een 88-jarige vrouw uit Heemstede... een 92-jarige vrouw uit Bennenbroek en een 94-jarige vrouw uit Zandvoort. Tussen 18.30 en 20.30 uur wist een onbekende man met een smoeste woningen aan de Hageduin in Heemstede, de burgemeester Nauwijnlaan in Zandvoort en de Akonietenlaan in Bennebroek binnen te komen. De man deed zich in Zandvoort in Heemstede voor als een medewerker van een loodgietersbedrijf en in Bennebroek als een medewerker van een waterleidingbedrijf. Het verhaal was hetzelfde. De bovenburen hadden lekkage en hij was gestuurd om de woningen van de slachtoffers te controleren. Nadat de bewoners hem binnen hadden gelaten om het de huizen te inspecteren, verliet hij hun pand snel en bleek hij het een en ander aan sieraden en geld buiten te hebben gemaakt. Het kan heel goed mogelijk zijn dat er twee mannen aan het werk waren, want de signalementen van de slachtoffers die de slachtoffers opgaven, verschilden nogal. Nog steeds zoekt de politie naar getuigen of mensen met een soortgelijke ervaring. De hangplek voor jongeren in Zandvoort, die een tweetal jaar geleden langs het fietspad achter de begraafplaats werd gemaakt, is deze week verhuisd. De jongeren zaten achter een hoog opgeworpen aardenwal en waren dus volledig uit het zicht. De hangplek, volledig bestaande uit een betonnen plateau met daarop een opengezagde container en een bankje ervoor, is een vijftigtal meter richting de spoorlijn verplaatst, net voor het pompstation. De kuil die daardoor ontstond na het vervangen van een deel van de riolering is daardoor dicht gegooid en de jongeren kunnen nu weer volledig in het zicht chillen of ze dat leuk vinden of niet. Begin augustus ruimt Stichting de Noordzee samen met zoveel mogelijk vrijwilligers weer afval op van de Nederlandse stranden.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 Of geen weer, zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt: Het wordt vandaag geleidelijk aan bewolkter. En voor degenen die hier op het strandpaviljoen zijn, die kunnen dat live zien. Maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot zo'n 26 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 17 graden. Op lange termijn wordt er toch een weersverandering verwacht. De komende dagen is het zonnig en zo goed als droog in Zandvoort. Overdag wordt het 24 tot 27 graden. En s'nachts blijft de temperatuur rond de 18 graden. Daarna draait de wind geleidelijk naar het westen en is hij matig. 4. vanaf vrijdag neemt de kans op neerslag toe en wordt het overdag wat kouder tot 21 graden. Tot zover het weer. Dankjewel, Beb, voor dit prachtige weerbericht. Ik hoor net dat er aan de andere kant uh, van, het, uh, van de Beach Club 12 aan zee... Uh, iemand aan het praten is door een microfoon. Dus ik denk, we zouden eigenlijk een interview hebben nu... maar ik denk dat het verstandig is om heel even een liedje op te zetten. Ja, want He? er wordt een nieuw evenement aangekondigd. Precies, aan en anders dan zitten we allemaal door elkaar heen te praten. Dus ik ga even een gezellig muziekje opzoeken... Kamie hierna. Hoorde niks, hè? Dan was ik op the east side of Chicago. Back in the USA. Back in the bad old days. Okay. In the heat of a summer night. In the land of the dollar bill. In <laughs> the town of Chicago, die. Still, when a man named Al uh, Capone uh, tried to make that town uh, his own. Uh, and he called his gang uh, to war with uh, the forces uh, of the law, I heard my mom cry. I heard him pray the night Chicago died. Brother, what a night it really was. Brother, what a fight it really was. Glory be. I heard my mom cry. Pray the night Chicago die Brother, what a night the people saw Brother, what a fight the people saw Yes, indeed And the sound of the battle rang Through the streets of the old east side To the last of the hoodlum gang Surrendered up or die. There was in the street uh, and the sound of running shuffle and i asked and someone uh, said uh, how uh, about a day we got back the praying brother brother fight if really to On the heel Then En hij kuste bij dit haar gezicht. En hij bracht haar tranen weg. De nacht schip. De nacht schip. De nacht schip. De nacht schip. Ik kan hem De nacht schip. Nee, weet je nog wel? die dag? Hey, hij uit, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, volgens we zijn mij zijn we in de, in de, de uitzending. uitzending. Volgens mij waren we al door al in de uitzending. Maar goed, we, we, we horen het wel. We merken het wel. Um, het is echt live, hè? Beb, Beb de ja. beurt is aan jou. Ja, nou niet alleen aan mij. Aan tafel is komen zitten Linda de Wit... Voor de, voor de insiders ook nog mijn buurvrouw. En zij is een van de helden deze weken. Dus ik zie iedereen nu rechtop gaan zitten. Wat hebben wij in Zandvoort? Helden? Ja, wij hebben helden. Linda bij, gaat, bij de Pride ook, hè? Die gaat ook over helden, hè? Dus wij hebben hier onze een... eigen Pride eigenlijk <lacht> aan tafel. <lacht> <He>? <lacht> ja Wij zijn heel trots op deze heldin. Um, Linda gaat volgende week 11 augustus met nog 45 helden... Uh, in Den Helder de zee in en zwemt naar Texel. Dat klopt ja. Vertel Linda, dit is georganiseerd door de, geheel belangeloos door het uh, organisatiebureau. Be tough. en de opbrengst gaat dit jaar naar een heel mooi doel. Spieren voor spieren, een organisatie die aandacht vraagt voor kinderen met een spierziekte. Dat klopt. Ja, nou, er valt niet zoveel meer aan toe te voegen. Je hebt me, ja. uh, wat dat betreft, qua informatie uh, heel veel verteld. Uh, hallo, luisteraars. Uh, ik ga inderdaad volgende week zaterdag van Den Helder naar Tessel zwemmen. En volgens mij vind ik het nu hier bij de radio spannender dan volgende week. Maar dat zal volgende week blijken. Um, ja, vier kilometer door stroming, wind, uh, kwallen niet te vergeten. En uh, dat doe ik inderdaad samen met uh, de andere 45 helden. om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte. En uh, ja, dat vind ik een geweldig doel. En daar zet ik graag mijn eigen spieren voor in. Ja, hartstikke goed. En ik, ik hoor het je zeggen, kwallen. Ga jij gewoon in een badpak of heb je een wetsuit verzonnen? Ik heb een wetsuit aangeschaft. Uh, voor het eerst in mijn leven. Ik uh, zwem al wel sinds ik uh, vijf jaar oud ben. Als ja. klein meisje uh, ja, gewoon een eerste diploma halen. En daarna ben ik met zwemmen en waterpolo doorgegaan. Maar oké, okay, dat is ook al wel weer vijftien jaar geleden dat ik gestopt ben. En uh, toen dit voorbij kwam dacht ik... Nou, zwemmen is iets wat ik kan. Dat is net als fietsen, dat verleer je niet. Um, en ik wilde het eigenlijk wel in badpak doen. Ik ben in mei eigenlijk bij een event ook al in een badpak gegaan in buitenwater. Ik was de enige idioot werd er toen genoemd. en Geen held. Um, toen maar, nog niet. Toen nog niet. Maar nu heb ik toch besloten om een uh, wetshoed aan te schaffen. Niet zozeer voor de temperatuur, want die is dit jaar dankzij het mooie weer geweldig. Ja. Maar wel dankzij de kwallen. Ja. En hoe gaat dat, Linda? Want ik herinner me van mijn tochtjes naar Tessel dat ik dan lekker met een boot overvaar. Gaan jullie naast de boot zwemmen? Hoe gaat het? Um, nee, we hebben een... Uh, de stichting Bitoff heeft een vergunning aangevraagd voor anderhalf uur. Dus het verkeer wordt Anderhalf uur stilgelegd. Yo. En dan mogen wij inderdaad in de vaargul van Den Helder naar Texel uh, om ons kunstje te vertonen. Spannend. Ja, zeker. Ja. Dus het het is een... om, hoe ben je eigenlijk betrokken geraakt bij BTOF, bij, uh, bij deze uitdaging? Ja. Heb je daarvan gehoord in de media? Of, uh, hoe, is de, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, leuke vraag. Uh, Facebook? ja. Ik ben daar gelinkt nog met wat oud-waterpolers, vrienden. En een van hun had dit event gepost. Ja? Ja, en toen kon ik eigenlijk de challenge niet meer laten gaan. <laughs> en ik klink hopelijk niet zo, maar ik ga al richting middle age. Dus ik vond het ook wel een uitdaging om op deze leeftijd nog een prestatie neer te zetten. Ja, en, en hoe, hoe, hoe, heb je, hoe ben je hierop aan het voorbereiden? Want ik neem aan dat je niet zo koud, out of the blue, zo straks het water induikt. Ik neem aan dat je toch wel iets aan het trainen bent of iets dergelijks. Of vergis ik me daarin? Ik had dat beter kunnen doen, zeg ik, <laughs> nu het heel dichtbij is. En ik heb al begrepen dat de laatste week geen zin meer heeft om te trainen. Dus vanaf nu ga ik gewoon lekker rusten. Maar ik ben in mei begonnen met het zwemmen in het buitenbad, de houtvaart. ja. ja. Um, en de afgelopen weken heb ik toch de zee ook in Zandvoort uh, getrotseerd. Uh, hoewel die vaak ook een spiegel was. En uh, ben ik zo'n drie keer per week gaan zwemmen. Ja, want ik neem aan dat, uh, dat je niet zomaar je spieren zodanig kunt belasten... dat je die vier kilometer in dat koude water zomaar even overbrugt. Of is dat water niet zo koud meer na alle warmte die we gehad hebben? Nou, het water is inderdaad niet zo koud meer... En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld onvoorbereid aan de Nijmeegse Vierdaagse uh, van start gaan. Ja. Dus zolang je met zwemmen maar de ene arm ja, en de andere arm over het water krijgt. Dan uiteindelijk kom je aan de overkant. En lukt dat niet, dan word je dus na anderhalf uur uit het water gehaald. Maar ja, ja <laughs> dat zou me eer ten na zijn. Dat gaat mij niet gebeuren. Want en, het is, je doet er ongeveer anderhalf uur over om van Den Helder naar Tessel aan te tikken. Ja, het is ongeveer vier kilometer. Voor de ja. een iets meer, voor de ander iets minder. Want je zwemt niet recht. Je zwemt eerst een stukje naar links uh, richting de Noordzee en dan uh, terug voor de kust. Um, maar ik heb mezelf een doel gesteld om het met een uur te halen. Oeh. Werkelijk? Ja, ik Echtig. merk dat het zwemmen weer triggert. Uh, vroeger natuurlijk ja. met wedstrijd met waterpolen had je ook maar één doel en dat was winnen. Ja. En in mijn dagelijks leven ben ik meer tot rust gekomen. Ik doe ook veel meer nu aan yoga en meditatie. Maar ik merk dat het zwemmen weer de oude prestatiedrang wakker maakt. En ja, we zijn met een clubje van zeven mensen. Zes Haarlemmers en ik uit Zandvoort. Die ook samen getraind hebben. En ik wil gewoon als eerste aankomen van dit clubje in ieder geval. Dus zet. Bas en Kees en alle anderen die luisteren. Zet hem op, maar ik blijf Zo jullie voor. Het. Oh, en, dat, kijk, dat is mooi. En sponsors <laughs> kunnen nog steeds uh, je ja. bijdrage ja, leveren. Ja, dankjewel dat je die vraag stelt. Want het gaat veel te veel over mij. Uh, het gaat natuurlijk over de kinderen met een spierziekte. 20.000 nog in Nederland. En nou ja, de meeste mensen zijn bekend met ALS. En dit is dus vergelijkbaar ALS, maar dan voor kinderen... Dus nou, dat is gewoon een vreselijke ziekte. En als wij ze nog geld kunnen inzamelen, zodat zij nog leuke activiteiten kunnen doen. Er zijn ook bekende sporten Zoals Sven Kramer is de hoofdambassadeur van Spieren voor Spieren. Uh, kun je dus geld doneren. Dus, ja, enerzijds om mij als Zandvoortse medegenoot te steunen, maar met name om Guus en Olivia en al die andere kinderen te steunen. En dat is op het volgende link via het internet: www.denheldertessel nl ...en dan slash Linda. Dan sponsor je de juiste held. En dat wijst zich allemaal vanzelf, neem ik aan. Ja hoor, er staat echt een knop met doneer... ...en vanaf 5 euro en elke euro gaat 100% naar het goede doel. Dat, dat is, is mooi om te horen. Dat hoorden. is zeker een prachtig doel. En ik vind het ontzettend spannend. Nou, dit jaar heb je inderdaad uh, hopelijk... ...ik heb het weerbericht voorgelezen en er is niks engs op komst... ...heb je lekker weer... Maar het is geloof ik ook wel eens anders geweest. Vorig jaar moesten mensen door de storm. Ja, vorig jaar was echt windkracht 5, 6. En eigenlijk um, stoppen ze bij windkracht 5. Maar ze hebben het toch door laten gaan. En dan moet je echt denken aan metershoge golven. Nou, ik heb een klein stukje in Den Helder als uh, proef gedaan. En ook toen was het al redelijk uh, windig. Windwaaierig. Ja. En dat is gewoon echt heel erg pittig. En nou ja, Bep en ik hebben het even over gehad. Ik zou het niet noemen, maar twee jaar geleden is ook echt iemand overleden tijdens deze tocht. En de persoon heeft een hartstilstand gekregen. Dus zou dat ook hebben gehad als die aan de Nijmeegse Vierdaagse had meegedaan of had getraind voor iets anders. Maar het is niet zonder risico's, maar. Ja, het leven is niet zonder risico's, toch? Nee, nee maar zo is het. maar Zo net. is het. Nou, ik wens en we je gaan in ieder geval hopen een, uh, dat dat niet gebeurt. natuurlijk. Nee. ik wens je een hele relaxte zee. Ja, dank je wel. En dat je het redt met een uur. En dat heel ik... veel donaties natuurlijk, ja. hè? Want daar gaat het uiteindelijk om, daar natuurlijk. Zeker. Ja. Mijn prestaties is eenmalig, maar jullie geld wordt gewoon de komende periode dan gebruikt voor onderzoek, voor medicatie en voor dus leuke activiteiten organiseren voor deze lieve kinderen. En uh, de echte helden. Dank je wel voor dit interview. Heel veel succes. En ik heb Joe Kokker gevraagd om jullie muzikaal te ondersteunen. Daar komt ie. <laughs> Prima, dank je wel Linda. Cause a dread to be on your own. My woman left me, but she wouldn't see why. Guess I'll just break right down and cry. Many rivers to cross, but just where to begin? I'm playing for time There have been times I found myself Thinking of Me yeah, at Some Terrible crowd that said That's holiness Worthy below It's such a drag to be on your own My girl left me But she wouldn't say why Dag. Not a thing that I wouldn't do Because you had it all, all my love When you're touching me, touching you I will shove it all, all my love So take me girl, whatever you want And I will give it all, all my love Ja, tot zover John Lilligreen met All My Love. En waarom draaiden we hem? Hij zat in de rubriek Artiest in het Licht. En dat komt omdat hij... En nou gaat Timmy Juro meteen al zingen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Die moet nog even de mond houden. Haha, <laughs> die was nog niet aan de beurt. John Green, geboren op 4 augustus 1987. Hij komt uit Wales en hij heeft samen met de groep de Eilanders... ...in Cyprus... ...het Eurovisie Songfestival Festival... ...in 2010... Uh, ge, ge, ...ja, daar heeft hij voor gezongen. Even kijken. We gaan door met een ander nummer. Wat zullen we doen, Beb? Nou, we ...Timmy Euro, die toch ook inderdaad... ...een snel gekwetste vrouw is... Ja. ...die hebben we nu wel afgebroken... Ja, maar die wil je toch nog even doorhoren, oh ja, door maar, maar even een kans geven. Ja. Voordat ze weer hard gaat roepen dat ze zo gekwetst is. <laughs> dan, moet, dan moet ik wel eventjes alles terugzien zien te vinden. Oh. Even kijken, want ik had er al uh, heel stiekem weggedraaid. Nou, dan gaan we door met de volgende artiesten in het licht. Ja. En als we daar oh, geweest zijn, dan denk ja, ik dat licht. we naar onze volgende gasten gaan. Dan zetten wij nieuwe artiesten in het licht. Ja, zo vind ik, dat, dat vind ik hier ook. live aanwezig is. Kijk, precies. In het licht I'm so ik je kijken, ik moet het even opzoeken. inside of me You said your love was true And we'd never